11 uur remonserie met het NWS-journaal. De Spaanse politie denkt dat de aanleiding voor de moord op Ingrid Visser en Lodewijk Severijn een zakelijk conflict is. De politie is de Spaanse verdachte op het spoor gekomen dat de huurauto van Visser en Severijn was gevonden in Murcia. Op bewakingsbeelden in de buurt van waar de auto werd gevonden waren de Nederlanders samen met de Spanjaard te zien. De oud volleybalster en aparten zijn vrijwillig meegegaan... naar het appartement in Molina de Segura, een dorp in de buurt van Murcia. Ze zijn er waarschijnlijk dagenlang vastgehouden. Daarna zijn ze vrijwel zeker in de flat gedood. Het is niet bekend waar het zakelijk conflict over ging. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken praten nog steeds... over een versoepeling van het wapenembargo tegen Syrië. Frankrijk en Groot-Brittannië sturen aan op versoepeling van het wapenembargo... waardoor opstandelingen wapens kunnen krijgen uit Europa. Minister Timmermans was altijd tegen... maar ziet nu ook voordelen van een versoepeld wapenembargo. Bij een reeks aanslagen in de Irakshoofdstad Bagdad... zijn vandaag zeker 70 mensen om het leven gekomen. Meer dan 200 mensen raakten gewond. In voornamelijk Sjiïtische wijken ontplofte elf autobommen. Elke dag zijn er nu aanslagen in Irak. Aangenomen wordt dat die het werk zijn van Al-Qaeda. Die organisatie probeert de Sjiïtische regering van premier Maliki te ondermijnen. Enkele Italiaanse kranten hebben poederbrieven ontvangen... met doodsbedreigingen voor president Giorgio Napolitano en ex-premier Silvio Berlusconi. Onder andere Corriere della Sera in Milaan ontving een envelop met wit poeder.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 Ook in neder was het bar en boos. In veel plaatsen in die deelstaat stonden straten blank en moesten honderden brandweerlieden uitrukken om kelders leeg te pompen. Willem Holleder wordt verdacht van betrokkenheid bij afpersing. Hij is vandaag in Haarlem opgepakt. Wie Holleder heeft afgeperst, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. Ook is niet bekend of hij dit voor of na zijn vrijlating heeft gedaan. Holleder is eerder veroordeeld voor afpersing van onder andere vastgoedmagnaat Willem Enstra. De ongeplaatste Fransman Monfils heeft op Roland Garros... de als vijfde geplaatste Tsjech Berdy uitgeschakeld. De partij, vijf sets, duurde meer dan vier uur. Igor Sijsling en Robin Hazen hebben allebei de tweede ronde bereikt in Parijs. En dan het weer. Vannacht opklaringen, plaatselijk misschien mistbank. Morgen wordt het met 18 tot 21 graden wat warmer dan vandaag. Eerst klinkt wat zon, maar later op de dag kans op regen en onweer. Het wordt na morgen iets koeler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 Daar zit je dan als politicus in Brussel. Waarschijnlijk ben je nog nooit in Syrië geweest. Waarschijnlijk heb je nog nooit een wapen in je handen gehad. En nu moet je beslissen of je de slachting van Syriërs... door een dictator kunt stoppen door mensen die je niet kent wapens te geven. Wapens die je nooit meer terug zult krijgen. Wapens waarvan je niet weet aan wie je ze geeft. En of ze ooit tegen jou gebruikt zullen worden. Soms ben ik echt blij dat ik maar een eenvoudige journalist ben. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Ik was op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd. Het klinkt als de sleetse smoes van menig crimineel, maar wat als het echt waar is? Wat als je onterecht voor moord de gevangenis indraait en niemand nog in je onschuld gelooft? Volgens Emeritus hoogleraar Tom Derksen gebeurt het vaak. Hij schreef er een boek over en met hem zoeken we naar de oorsprong van zoveel gerechtelijke dwalingen. Verkeerde plaats, verkeerde tijd geldt meestal niet voor mensen die een prostituee bezoeken. Maar wat als je straks eerst uit moet zoeken of de prostituee in kwestie wel geregistreerd staat en dus legaal is? Een libido-killer, ongetwijfeld. Maar wel het doel van een nieuwe wet. En daar gaan we het over hebben. En ook over Syrië natuurlijk. Een helsdilemma. Ik noemde het net al even. Gaat Europa overstag om wapens te leveren aan de rebellen? En om vijf voor wetenschappelijk onderzoek in 24 seconden en zeven woorden. Dit allemaal het komende uur, maar eerst het belangrijkste nieuws van vandaag in de kranten van morgen. Maandag 27 mei. Hoe zijn ze vermoord en waarom? De Spaanse politie weet het nog niet. Wel zijn ze ervan overtuigd dat de lichamen die ze hebben gevonden van oud-volleybalster Ingrid Visser en haar vriend Lodewijk Severijn zijn. De zaak kwam in een stroomversnelling toen ze afgelopen vrijdag een flat binnenvielen. Er is een relatie tussen ze. We denken dat in het negocio, voor wat het is, er een afschuwing is. En het resultaat final heeft dat fatal. In de flat in Murcia vond de politie sporen van een geweldsmisdrijf. Via de woning kwam de politie terecht in een citroenboomgaard 10 kilometer verderop. De politie hoeft niet lang te graven. Ze vinden het lichaam van een man en een vrouw. Er zijn de resten van twee mensen. Ja, dat de familie van Ingrid Visser had nog een beetje hoop, maar die is nu de bodem ingeslagen, vertelt een vriendin van de familie. Die zijn er natuurlijk helemaal kapot van van het nieuws wat wij vannacht doorgekregen hebben. Willem Holleder zit weer vast. Hij is opgepakt tijdens een grote actie van het Openbaar Ministerie. 40 uh, doorzoekingen hebben plaatsgevonden in het kader van een grootschalig onderzoek... En wat zich richt op uh, afpersingen, zware mishandeling en uh, het witwassen van, uh, van vermogen. En waar wordt Holleder van verdacht? Wij verdenken hem van betrokkenheid bij een afpersing. Van één enkele zaak? Wij verdenken hem van betrokkenheid bij een afpersing. Nou, daar werden we niet veel wijzer van. Gelukkig is er altijd nog RTL Boulevard... waar misdaadverslaggever John van den Heuvel meer weet te melden. Omdat zij ook uh, vandaag is uh, aangehouden... De ex van Patrick Cluytens zit nu ook vast, is ook naast holleder. En deze meneer K is zij ook vastgezet. Ja, vermoedelijk ook als net als holleder als bijvangst. Een enorme opsteker voor de rebellen in Syrië. De Europese Unie wil mogelijk het wapenembargo versoepelen. Minister Timmermans was daar altijd tegen, maar hij is van gedachte veranderd. Changing the arms embargo could send a clear message to Assad, saying you know the other parties will also have access to arms if you don't go to Geneva negotiate. En dan gaan we nog even terug naar zaterdagavond... toen Arjen Robben in de slotfase van de Champions League... voor Bayern München het winnende doelpunt scoorde. Een fan ging zo uit zijn bol dat hij vanavond met een heese stem... bij de wereldrijd door zijn verhaal moest doen. De wedstrijd is vaak niks aan, want u zit ook met zoveel spanning op de tribune. Mm -hmm. Maar vooral na afloop dan uh, is het genieten geblazen. Yeah. Ja! <laughs> dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Mijn collega Jan van der Put heeft alvast de kranten morgen voor ons gelezen, Jan. Ja, de illegale straatkranten rukken op. Het publiek wordt opgelicht door nepzwervers. Dat staat morgen in spits. In Amsterdam lopen 160 bona fide-verkopers rond... van magazine Z. En verder zijn er veel zwendelaars. De coördinator van Z ergert zich groen en geel. De neppers worden rondgereden met busjes. Ze verkopen gestenselde blaadjes uit België. Het daklozenwoord half in het Frans. Dat gaat ten koste van de echte straatkrantverkopers. Hoe voorkom je dat mensen die vragen om euthanasie steeds bij dezelfde arts uitkomen? In Hogeveen in Drenthe hebben ze daar wat op gevonden, meldt Trouw. Het antwoord is een tourbeurt-systeem van huisartsen. Zij nemen euthanasieverzoeken over van collega's. Artsen weten van elkaar hoe zij over euthanasie denken en wie de gewetensbezwaarden zijn. Artsorganisatie KNMG vindt het Hogeveens model een voorbeeld voor andere gemeenten. De regeringspartij PVDA heeft iets bedacht om de bezuinigingen op de publieke omroep te verzachten. Kabelbedrijven en anderen die tv-pakketten aanbieden, moeten een tv tax gaan betalen van 8 euro per aansluiting. Dat staat in de Telegraaf. Het plan zou 60 miljoen euro moeten opleveren. Meer dan de helft dus van de extra bezuiniging van 100 miljoen uit het regeerakkoord. Het PVDA-plan komt naar buiten via de oppositie, want die is door de PVDA om steun gevraagd. Waar halen de jihadstrijders die willen vechten in landen als Syrië of Mali... eigenlijk hun wapens vandaan? Daar ging het over op een conferentie in Amsterdam. In het Nederlands Dagblad staat dat er een nauwe samenwerking is ontstaan... tussen jihadstrijders en internationale smokkelbendes. Die halen wapens uit Libië. En zometeen meer over het wapenembargo tegen Syrië. Een Indiaanse huisslavin die op haar dertiende naar Nederland werd gehaald... om bij een Indiaas gezin in Den Haag te werken, moet het land uit. Dat meldt de Volkskrant. De 26-jarige Santos Roep Lal krijgt van de rechtbank geen verblijfsvergunning. De vrouw wordt dan wel uitgebuit. Ze is ook crimineel, zegt de IND. Ze is medeschuldig aan doodslag van een klein meisje... en dat telt zwaar, vindt de rechter. De advocaat van de vrouw vindt dat ze bescherming verdient... omdat ze slachtoffer is van uitbuiting. Het AD schrijft over gehoorschade bij jongeren... Die neemt nog altijd toe, blijkt uit de uitslag van een nieuwe hoortest onder 17.000 mensen. In 2010 hadden drie op de tien jongeren een slechte score. Inmiddels zijn het er vier op de tien. De oorzaak van al die schade, u kent dat wel harde muziek, via oordopjes of in de disco. En dan is er nog somber nieuws op verfgebied. Axo Nobel gaat zijn verfproductie grotendeels verplaatsen naar het buitenland. Ergens in Europa komen vijf of zes mega-verfabrieken, maar waarschijnlijk niet in Nederland, zegt het Financiële Dagblad. In die megafabrieken zal vooral populair spul als witte latex worden gemaakt. Nederland moet het doen met minder populaire producten... als houtverf of speciale laksoorten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. 5, Sunday morning. U hoorde minister Timmermans er net al over in het nieuwsoverzicht: De versoepeling van het Europees wapenembargo voor de Syrische rebellen. In Brussel zijn de ministers van Buitenlandse Zaken al de hele dag bij elkaar om te praten. Maar tot nog toe is er nog geen compromis bereikt. Groot-Brittannië en Frankrijk willen het embargo deels opheffen. Andere landen, zoals Nederland, hebben daar meer moeite mee. Correspondent Tijn Zadé is in Brussel. Goedenavond, Tijn. Tijn, zijn ze er inmiddels uit? Want ik lees mijn aankondiging... maar ik denk, jij bent erbij, dus jij weet het. Nou, we krijgen net berichten binnen dat het richting een conclusie gaat. Zo heet dat dan. Ja, en wat die conclusie is, weten we nog niet. Uh, het zat eigenlijk een uur geleden nog muurvast. spannend allemaal nog. Nou, ze zijn uh, even uh, gaan schorsen om te dineren. Men is rond een uur of half elf uh, weer aan tafel gegaan voor verder overleg. Hopelijk horen we dus zometeen wat er uit gaat komen. Nou, het gaat dus allemaal inderdaad om dat wapenembargo. Dat loopt eind deze week af. Hoe moet het dan verder? Nou, de Britten en de Fransen, zoals bekend... Voor een soepeler uh, wapenembargo. Dat betekent dus dat je wapens gaat leveren. Ja, dan heb je aan de tafel hier in Brussel weer de landen die daar mordicus uh, tegen zijn, vooral Oostenrijk. Uit angst dat die wapens in de verkeerde handen terechtkomen. Ja, en daartussenin zit al Nederland, ook Duitsland. Die vinden enigszins versoepelen wel bespreekbaar. Daar gaat een sterk politiek signaal van uit richting uh, Assad. Maar ja, uh, Nederland wil eigenlijk het liefst toch een. Politieke oplossing, oplossing. en die wil, uh, Nederland wil op een vredesconferentie in juni de strijdende partijen om de tafel. Dat is een initiatief van de Amerikanen en de Russen. Nou, met al deze tegenstellingen op tafel uh, hopen ze om dus een compromis te bereiken. Ja, ja. Moeizaam overleg. Uh, je zei net dat uh, vooral uh, Oostenrijk Mordicus tegen is. Wat, is. wat zijn hun argumenten? Waar zijn ze het meest bang voor? Nou, Oostenrijk vreest hè, dat je uh, geen controle dan meer hebt... Hè, als het wapenembargo deels vervalt of helemaal vervalt. Dat wapens in handen kunnen vallen van terroristen... Uh, mogelijk gelieerd aan Al-Qaeda. Nou, ze stellen zich hier op alsof ze het moreel gelijk aan hun kant hebben. Maar wat is dat eigenlijk waard, zegt dan weer het andere kamp. Want met die Oostenrijkse opstelling ja, komt er geen compromis. En dan vervalt gewoon simpelweg het embargo eind deze week. Uh, ja, en dan vervalt ook het bevriezen van de tegoeden... De beperkingen van leden van het Assad-regime. Ja, dan ben je eigenlijk nog veel verder van huis. Ja, want dat kan het Westen zich niet permitteren, toch? Dat al die sancties vervallen, lijkt mij. Nee, dat uh, zou natuurlijk een blamage zijn. Dus uh, ja, men zit dan ook met allerlei alternatieven en scenario's uh, aan tafel hier. Nou ja, als er geen compromis komt, we horen het hopelijk dus zometeen... ja, dan vervalt het embargo en dan kunnen de Britten en de Fransen... op eigen houtje gaan opereren, gaan dus over tot mogelijk wapenleveranties... Een nou, ander scenario is aan dus, de opstand. Ja, um, ja aan opstandelingen. Ze hebben dan gezegd uh, aan hele specifieke groepen... goed in kaart gebracht. Nou, wellicht hebben ze aan tafel hier in Brussel... de andere landen daarvan overtuigd. Ja, een ander scenario is dat men later deze week nog bij elkaar komt. Of uh, dat er vanavond wordt besloten... om het wapenembargo nog even te verlengen. Om wat mm -hmm. tijd te winnen. Ja, uh, of men komt er wel uit vanavond. En uh, dan zal het iets in de richting zijn... van een zeer beperkte versoepeling van het embargo. En snel om de tafel bij zo'n vredesconferentie. Minister Timmermans was altijd tegen een versoepeling van het wapenembargo. Vandaag leek het alsof hij wel wat ruimte daarvoor zag. Is er iets veranderd waardoor hij van gedachten veranderd is? Nou, Hij uh, heeft vooral moeite, en dat heeft hij denk ik ook uh, langzaamaan ingezien... Uh, met bijvoorbeeld zo'n Oostenrijkse opstelling. Uh, daarvan uh, zegt hij ja, dat is eigenlijk uh, ja, zogenaamd moreel uh, het morele gelijk hebben. Maar is dat uh, morele gelijk eigenlijk niet een beetje pervers? Want ja, uh, dan heb je gewoon zometeen hier aan tafel geen Europees compromis. En dan is er geen embargo meer. Ja, En uh, nogmaals, uh, waar gaat het dan naartoe? Mm -hmm. Dus ik denk dat Timmermans duidelijk heeft ingezien... Je moet toch proberen hier aan tafel een Europees compromis te bereiken. En dan legt hij de nadruk toch nog steeds op een politieke oplossing. Maar hij zal toch ook wel enigszins mee moeten gaan met de Fransen en de Britten. En toch inzien uh, wellicht dat enige versoepeling nodig zal zijn. Ja, goed. Tijdens de day in Brussel. En als er inderdaad ontwikkelingen zijn tijdens deze uitzending, dan komen we uiteraard bij jou terug. Dank je wel. En ik praat hierover door met correspondent Lex Runderkamp. Hij is net terug uit Syrië. Lex, goedenavond. Goedenavond even. Jij hebt opgetrokken met een groep opstandelingen. Hoe groot is uh, hun behoefte aan wapens? Ja, dat, ik, ik ga al twee jaar ongeveer naar Syrië toe. En vanaf dag één dat ik hier kwam, was altijd de oproep, geef ons wapens, geef ons wapens. Het enige waar ze over beschikken, veelal, dat zijn... Hè, de bekende Russische Kalashnikovs, die, die machinepistolen. Uh, die hebben ze wel, maar ze hebben altijd erg weinig munitie. Ik hoor vaak van, van commandanten dat ze me uitleggen van... ja, we hebben allerlei plannen om plekken van Assad aan te vallen of te bevrijden. Maar we kunnen hier niet aan beginnen, want we, hebben, we missen simpelweg de kogels. Dus kleine wapens... Daar zouden ze al ontzettend blij mee zijn. Gewoon veel munitie zouden mm -hmm, ze blij mee mm -hmm. zijn, leggen ze mij uit. Nou ja, goed, ik heb hier nog een heel uh, wensenlijstje net zitten maken... van wat zouden die mannen allemaal willen. Weet ik weet niet of je het allemaal wilt horen, nou, maar... Nou, niet allemaal, <laughs> maar ik ben ook niet zo thuis in de wapens. Ik weet niet of bijvoorbeeld de Russische Kalashnikov... is die een beetje verouderd of is dat nog steeds top of the bill? Nee, de, de Russische Kalashnikov moet je je voorstellen, dat is ongeveer de, de, de Opel van de wapenmarkt. Je ziet hem overal, uh, hij is uh, vrij eenvoudig te gebruiken, iedereen kent hem. Uh, het is een wapen, uh, ooit door, de, door een Rus die Kalashnikov heette, ontworpen. En daar zijn eigenlijk alle revoluties in, in de recente eeuw uh, wel mee uitgevochten. Waar zouden ze specifiek echt behoefte aan hebben, als je naar het lijstje kijkt wat je voor je hebt liggen? Nou, los dus van de munitie eh, zie ik dat de rebellen hier bijvoorbeeld... helemaal niet beschikken over mortieren. Dat zijn van die ja, ik maar zeggen, kleine raketten op redelijk korte afstand... Om, eh, om op tanks en troepenbewegingen en dergelijke te schieten. Dus dat je... Het, ze moeten nu eigenlijk bijna fysiek altijd in de buurt van Assad-troepen komen... omdat ze alleen maar die, die uh, Klaznikovs hebben. Om op een grotere afstand te schieten hebben ze mortieren nodig. Die heb ik ze hier zelf allemaal in elkaar zien lassen. Ze maken gewoon van pijpleidingen. Uh, en dan de munitie die uh, in hun gebieden valt... van vliegtuigbommen en dergelijke, die niet ontploft... die munitie halen ze uit die, uh, uit die explosieven. Of, uh, doen ze in hun, in hun eigen uh, nieuwe raketjes oh. en schieten ze af. Ja, ik heb erbij gestaan, laatst, het levensgevaarlijk. Want ze schoten er een af, nou, die moesten dan een kilometer verderop landen. Maar hij landde ongeveer 20, 30 meter van ons vandaan. Oh, als ze zulk slecht wapentuig hebben, Lex, hoe kan het dat ze zo ver zijn gekomen? Dat ze, de, ja, dat ze het Assad toch echt wel ingewikkeld en moeilijk maken de afgelopen twee jaar? Uh, ik denk dat dat vooral komt omdat het leger van Assad, wat wel groot en sterk is niet het hele land overal voortdurend uh, militair onder controle kan houden. Ze hebben, ze hebben hun troepen vaak moeten bewegen... omdat er dan weer in de stad Homs en dan weer in de stad Hama... dan weer bij Damascus, dan weer in het noorden bij Aleppo... Uh, groepen, grote groepen rebellen delen in bezitnamen... Uh, en hij die troepen moest gaan verplaatsen. Uh, dus hij is nooit overal. En die rebellen die kennen hun eigen gebied natuurlijk als geen ander... en ze zijn steeds op zoek gegaan naar de plekken waar het bewind redelijk zwak was... De nadruk ligt op de steden steeds, waar, waar Assad ook de gevechten aangaat. En op het platteland, ik heb er gisteren nog over gereden, ja, rij je rond en je komt door dorpjes en die zijn eigenlijk bijna allemaal, uh, steunen ze het Vrije Syrische leger. En er is wat dat betreft geen Assad-militair in de buurt te vinden. Mm -hmm. uh, je wel bang zijn voor vliegtuigen, vliegtuigbommen... en voor lange afstandsgranaten, ja. he, de be beruchte Skutgranaten. Weet je, Lex, um, de, het grote. we hadden het net al met Tijn over het grote probleem is natuurlijk, uh, er gebeurt niets in Syrië, mensen worden nog steeds vermoord. Europa wil wat doen. Maar de zorg bijvoorbeeld van Oostenrijk is, als we wapens aan opstandelingen leveren, hoe weten we dat ze in de juiste handen terechtkomen? Kan je dat, denk je, controleren überhaupt? Um, ik denk dat je er iets aan kan controleren... door te zorgen dat de wapens die je levert... in ieder geval niet wapens zijn die... Al, mocht een terroristische organisatie ze in handen krijgen en ze meenemen... dat die ze meteen tegen het Westen in de algemene zin kan kiezen. Dus ik zou heel voorzichtig zijn met het uitleveren van uh, uh, wapens waarmee je vliegtuigen naar de beneden kunt schieten. Want als je daar te scheutig mee bent, loopt ineens uh, ja, heel veel terroristen in de wereld, uh, in de wereld rond die bijvoorbeeld uh, burgervliegtuigen neer zouden kunnen mm -hmm. schieten. Als het Westen het zou beperken tot de grootste nood van die rebellen is munitie. Maar ja... Munitie uitleveren, eh, daarvan kan je zeggen: Nou ja, dat, is, dat kan in verkeerde handen komen. Maar goed, een rebel met een machinepistool met wat meer kogels is niet minder gevaarlijk dan een rebel met wat minder kogels. Ja, dat is gewoon een eh, beperkte dus, eh, risico. niet te zwaar materiaal en niet dat dus ook geen lange afstandsraketten gaan leveren. Ja. Eh, want die gaan dan eh, grote, over grote afstanden misschien onze kant op. Als Europa het erover eens wordt om dat wapenembargo te versoepelen, denk je dat het het verschil zal maken in Syrië dat, dat de opstandelingen nu echt hun slag kunnen slaan? Ik denk dat, de, dat het verzet op dit moment heel zwak staat. Ze zijn, er vinden zware gevechten plaats tussen de rebellen... en, uh, en het regime die ondersteuningen krijgen vanuit Libanon van Hezbollah... in het noorden van Syrië... Daar is mijn inschatting dat de rebellen het eigenlijk een beetje aan het verliezen zijn. Uh, dat zou ik enorm kunnen helpen als er dus wat wapenhulp komt. Maar het, ja, het wordt wel een on, ongelooflijk grote operatie... om uh, de rebellen op enige termijn militair aan een succes te helpen, denk ik. Blijft voorlopig een beetje een hopeloze situatie. Lex Runderkamp komt veilig thuis, dank je wel. Okay. Lavaloo, hey, the sun's here. Het wordt een spannende dag voor minister Opstelten van Justitie. Morgen verdedigt hij opnieuw zijn nieuwe prostitutiewet in de Eerste Kamer. Hij pleit voor een landelijke registratie van alle prostituees. Maar daar zijn nog niet alle partijen van overtuigd. Hans ga in Den Haag, goedenavond Hans. Goedenavond Eva. Waarom komt Opstelten met een nieuwe wet? Omdat de huidige wet, die uh, nog maar in 2000 is ingevoerd, uh, helemaal niet voldoet. Het belangrijkste punt daaruit was destijds dat het bordeelverbod werd opgeheven. En ja, het idee was dat je daarmee de prostitutie uit die ja, schemerwereld van half legaal, half illegaal zou kunnen halen. En dat daarmee ook de misstanden zouden verdwijnen als uh, mensenhandel, misbruik en uh, uitbuiting. Mm -hmm. Nou, wie de discussie over uh, deze wet uh, een beetje gevolgd heeft... die weet dat uh, die opzet dus mislukt is... want die misstanden zijn helemaal niet verdwenen. En wat is, wat is de wezenlijke verandering in deze nieuwe wet? Hoe ziet die daaruit? Nou, de belangrijkste punten daaruit zijn... dat is de uh, vergelijking met 2000... dat toen werden mensen gevraagd om zich uh, te melden... om gewoon in te schrijven bij uh, de Kamer van Koophandel... dat je belasting ging betalen. Uh, die vrijblijvendheid... Die gaat eruit in dit nieuwe wetsvoorstel. En er komt dus een landelijk register. En je bent verplicht als uh, werker in de seksbranche... om je daar uh, ja, aan te melden. Uh, het voordeel daarvan zou kunnen zijn... is dat uh, gemeenten, politie, veel makkelijker een overzicht hebben... van wie er nu allemaal in die seksbranche werken. En er kunnen dus ook uh, makkelijker contacten gelegd worden... met degenen die daarin werkzaam zijn... om zo te kunnen controleren of het allemaal volgens de regels gaat. Een tweede belangrijke punt is dat uh, de minimumleeftijd voor prostituees omhoog gaat. Van uh, 18 naar 21. En dat is iets nieuws. Voor de klant komt er een zogenaamde vergewisplicht. En dat houdt in dat de klant uh, uh, voordat hij naar binnen gaat... Uh, in elk geval moet uh, zeker weten dat het een officieel geregistreerd bordeel uh, is waar hij naar binnen gaat... En dat degene bij video op bezoek gaat ook 21 is. En, um, Minimaal. Dat <laughs> Behalve dat dit nogal, uh, ik zei het al in de inleiding, een libido-killer is. Hoe ga je ja. dat uh, checken, zeg maar, voordat je in een opwelling besluit naar binnen te gaan? Bel je dan naar een landelijk telefoonnummer of hoe gaat dat? Nou, ja, kijk, op de een of andere manier uh, hé, laat ik voor het gemak uitgaan van een bordeel. Uh, ja, stel ik me zo voor dat daar een bordje aan de deur komt te hangen of voor het raam. Uh, zo van, uh, net zoals bij... De winkel tijdens wet, daar heb je ook allemaal van die gele bordjes... waarop aangegeven staat wanneer de winkel open is. Dat is ook een verplichting. Misschien uh, moet dat ook aan het raam hangen... dat je dus aan die verplichtingen die de wet dan stelt, dat je daaraan uh, voldoet. Maar ja, in de Kamer, in de Eerste Kamer, hebben ook heel veel partijen toch wel vraagtekens bij. Ja, is dat nou niet een beetje onzin? Want hoe ga je dat überhaupt controleren? Mm -hmm. Of de klant zich wel vergewist heeft van het feit dat. Ja, welke partijen hebben het meeste bezwaar tegen deze nieuwe wet of tegen het voorstel? Nou, dat vind je ja, bijna wel bij alle partijen. Want het aantal vragen dat uh, bij de vorige behandeling vorig jaar in het najaar aan de orde kwam, dat was echt overweldigend. En de uh, opstelte die zag toen ook van... dit voorstel gaat het zo niet redden. En hij zocht eigenlijk uh, zijn toevlucht in het opschorten van het debat. Hij durfde het niet op in stemming aan te laten komen. En de afgelopen maanden heeft hij gepraat met gemeenten, met politie... met uh, GGD's van hoe kunnen we die toestanden... in die seksbranche nu beter controleren... en zorgen dat de misstanden zoveel mogelijk weggaan. En hij is tot de conclusie gekomen dat het antwoord dat hij morgen gaat geven... meer ligt in het beter uitleggen uh, van het huidige wetsvoorstel... dan dat hij nou zaken wil veranderen. Dus hij gaat uh, meer aandacht besteden aan het privacy-element... van dat register, waar heel veel partijen problemen mee hebben. Uh -huh. En uh, ja, hij denkt van, nou, als ik de elementen uit die wet een beter, van een beter antwoord gaan voorzien... dat hij dan een kans maakt. En jij als Haagse insider, hoe groot schat je zijn kans... dat het hem gaat lukken om de Eerste Kamer te overtuigen? Nou, er moeten we wel heel veel partijen tegen gaan stemmen... die in de Tweede Kamer voor hebben gestemd... Uh, om in de Eerste Kamer dus dit wetsvoorstel nog te verwerpen. Uh, ja, je kan dus denken van, nou, die privacy, dat is iets waar... Uh, opstelte in zijn brieven aan de Kamer heel veel aandacht aan heeft besteed... hoe hij dat gaat aanpakken. Wat voor waarborg er allemaal in zit dat niet iedere ambtenaar... of iedere agent kan kijken wie een prostituee is en wie niet. Dat blijft zeer gelimiteerd en voldoet volgens opstelte... in zijn brief aan de Eerste Kamer aan de hoogste eisen van uh, privacy. Uh, en daarmee hoopt hij natuurlijk een hele belangrijke angel uit... Uh, het wetsvoorstel te halen. ja En hoe hij met zaken omgaat als uh, de vergewisplicht. Dat is nog even de vraag uh, hoe hij dat morgen gaat aanpakken. Maar uh, ja, je spreekt mij aan als Haagse insider. Dus ik zeg van, hij maakt een goede kans. Zeker als je kijkt welke partijen dit voorstel... allemaal in de Tweede Kamer hebben gesteund. En feitelijk heeft de Eerste Kamer als taak... is het een deugdelijke wet. Nou, als opstelten ze daarvan weten overtuigen... dan kan je... Het politieke oordeel, daar gaat dan uh, de Eerste Kamer niet over. Het gaat echt om inhoudelijke wet. Ja. Is het een goede wet? Deugt die en is die handhaafbaar? Dat is de taak en de opgave morgen voor minister Opstel. We gaan zien of het hem gaat lukken. hans Andring Geijdenhaag, dankjewel. je Ik praat hierover verder met Joep Rotier. Hij doet onderzoek naar prostitutiebeleid... aan het Willem Pompen Instituut voor Strafrechtwetenschappen in Utrecht. Goedenavond, meneer Rotier. Goedenavond. Het blijft een heikele kwestie, hè, het prostitutiebeleid. Waarom, waarom ligt het zo ingewikkeld... Het is een um, complexe materie. Um, elk land worstelt eigenlijk met, met zijn beleid. Um, geen enkel land kan aantonen dat het beleid um, een grote successen um, uh, aflevert. Um, de, de, de, ik denk dat bovenal ook het hele criminogenische circuit rondom prostitutie het zo ongelooflijk ingewikkeld maakt. Dat die twee wilden eigenlijk niet van elkaar te scheiden zijn. De legale Lastig. prostitutie en al die uh, uitwassen. Nou, we, we hoorden net van Hans uh, dat in die nieuwe wet wordt voorzien... in een regi registratieplicht en een zogenoemde vergewisplicht. Ja. Dus dat je als klant moet checken of je wel bij een legale boordeel zit... en bij een legale prostituee, als ik het goed begrijp. Ja. Ja. Is dat een goed idee wat u betreft? Ja, er zijn drie aspecten die in deze wet eh, naar voren komen. Nog even los van het feit dat de leeftijd naar uh, 21 gaat, wat natuurlijk toe te jagen is. Het eerste is dat de vergunningen voor bedeelhouders gecentraliseerd gaat worden. Dat hoor ik net niet, maar dat is iets wat uh, ook um, uh, voorgesteld gaat worden. Ik denk dat dat heel positief is. Um, dus niet meer uh, dat gemeentes, um, dat gemeentes um, verschillen van elkaar wat betreft hun, hun regels. Tweede is de registraties. Ja, ik, ik begrijp de doelstelling. De doelstelling is om te zorgen dat er meer transparantie komt, als ik dat enge woord mag gebruiken. Maar um, dat, er, dat er wat meer duidelijkheid komt over wie zit er nou in het legale circuit. Um, en um, bovenal met als doelstelling om het illegale circuit te bestrijden. Er um, zitten positieve, positieve kanten aan, uh, negatieve kanten zijn natuurlijk, maar dat hoorden we net ook al, die, de, de privacy, in hoeverre komt dat in gevaar. En het tweede is, en daar hoor ik niet zoveel over, wat betekent dit voor het stigma van prostituees? G zullen prostituees zich ook zomaar laten registreren, zijn ze bereid om dat te doen, of is men toch Angstig voor die registratie. Immers, ja, dan staat officieel genoteerd dat iemand prostituee is. Uh -huh. En zou dat net weer uitnodigen om te zeggen: van dat gaan we niet doen. Eh, et, en dat een prostituee en, et, et toch daardoor naar het illegale circuit zou kunnen gaan. Ja, wat ik zelf misschien is dit een naïeve vraag hoor, maar als je illegaal bent en je werkt in de prostitutie, dan ga je, je natuurlijk nooit registreren. Dus ik snap nee. niet zo goed hoe de registratie van legale prostituees de illegale bestrijdt. Hoe zou dat dan moeten werken? Um, dat is ook lastig. Dat is een hele goede um, vraag die u stelt. Um, dat is heel erg lastig. Je zou je kunnen voorstellen dat als uh, prostituees zich laten uh, registreren... dat het voor een illegale prostituee aantrekkelijk zou zijn... om daardoor in het uh, legale circuit te kunnen komen... om wellicht te kunnen genieten van wat meer bescherming. Mm -hmm. okay. We hoorden uh, onder andere uh, bij de Partij van de Arbeid geluiden uh, opgaan... om over te gaan op het Zweeds model. Wat houdt ja. dat in? Um, gelukkig is dat nog niet zo ver. Um, U bent geen het, voorstander, zo te horen. Nee, nee, nee. Maar dat, dat kan ik dadelijk misschien nog wat verder uitleggen. Ik ben zeker niet in eerste instantie voorstander daarvan en misschien ook wel niet in de verdere instanties. Um, Zweden heeft in 1999 bepaald dat prostitutie gecriminaliseerd gaat worden. Dat wil zeggen dat um, de klant strafbaar is, de klant die de prostituee bezoekt is strafbaar, de prostituee niet. Immers, de prostituee is al een slachtoffer, zo um, vindt Zweden. Men heeft dat bepaald vanuit het gelijkheidsbeginsel. Men zegt, en, en dus het gelijkheidsbeginsel, maar daaraan gekoppeld het radicaal feministisch perspectief. En dat radicaal feministisch perspectief dat gaat ervan uit dat de man per definitie dominant is bij een prostituee. Um, en dat een prostituee niet in staat is om, um, om zelf te kunnen besluiten over haar, uh, over, over haar uh, prostituee willen zijn. Um, dat zijn de uitgangspunten van de Zweden om te gaan kiezen voor, uh, voor criminalisering. En wat, wat is dan het alternatief? Want dat, ik hoor duidelijk dat u dat geen goed idee vindt. Het nee. andere uiterste zou zijn totaal decriminaliseren, lijkt mij. Nou, totaal niet. Um, want dat roept ook weer problemen op. Wel partieel, dat is in Nieuw-Zeeland aan de gang. Um, even nog terug naar die criminalisering, zoals het in Zweden is... Um, Zweden heeft in 2010, eh, Zweden heeft dit in 2000, eh, of in 1999 heeft Zweden deze wet aangenomen. In 2010 heeft, is er een rapport gemaakt, een officieel rapport. En dat rapport dat klinkt heel euforisch. Da daarin wordt gezegd dat de resultaten zeer goed, eh, zeer goed zijn: dat het aantal prostituees is afgenomen. Eh, dat, de positie, dat, dat mannen anders denken over, eh, over het prostitutie in zijn algemeen. Ehm. Um, um, de, er is, dus de euforie zat in dat, was in dat rapport groot. Zweden hoopt ook dat hun beleid met name over heel Europa zal gaan verspreiden. Um, er zijn een aantal wetenschappers geweest die dat, uh, die dat rapport dus kritisch onder de loep hebben genomen. En daaruit blijkt dat, um, de, de, de die, die euforie niet terecht is. Um, en dat is heel erg opvallend en dat begrijp ik ook wel. Een van de aspecten is waarop, uh, waar de kritiek op is, dat um, deze maatregel toch erg neigt naar de situatie van prostituees die naar het illegale circuit gaan. Immers je, kan niet zeggen dat, je, kan, je mag niet de illusie hebben dat prostitutie in tweede opeens zal zijn opgelost hierdoor. Ja. Dat mannen niet meer naar een gaan. Wat zou wat u betreft het beste alternatief zijn voor Nederland? Um, ik vind het heel lastig om daar een goed um, uh, oordeel over te geven. Um, wat me opvalt, waar ik mij in mijn onderzoek vooral op richt, dat is op Nieuw-Zeeland. Wat is daar het geval? Nieuw-Zeeland, Nieuw waar prostitutie voor 2003 nog uh, strafbaar was... ...Nieuw-Zeeland heeft in 2003 prostitutie gedecriminaliseerd. Dat wil zeggen dat men eigenlijk de prostitutie-sector beschouwt... ...als elke andere vorm van, van industrie. Um, um, dus niet echt hele specifiek gerichte uh, regels um, voor, uh, voor op prostitutie... Op, op prostitutie ...maar vooral men beschouwt het als een normale sector... En wat was het resultaat daarvan? Ik bedoel, heeft het zoveel succes geboekt? Ja, tot nu toe ziet het eruit dat het resultaat... in ieder geval als je het vergelijkt met een heleboel andere landen... dat het resultaat een stuk beter is. Het aardige is, en dat is ook denk ik van belang om, om goed te begrijpen... dat beleid is natuurlijk niet zomaar um, uh, tot stand gekomen. Dat is vooral tot stand gekomen... dankzij een zeer goed georganiseerd collectief van prostituees in, in, in Zweden. Die, dat collectief, tot is in 1987... In Nieuw-Zeeland? Oh, sorry, sorry. Neem het ja, kwalijk. Ja. Ik zei Zweden, maar ik bedoel nieuw Zeeland ja. natuurlijk. Ja, uh, dat collectief is in 1987 is dat collectief opgericht en um, de krachten van van dat collectief is geweest dat um, men in, sterk is gaan lobbyen bij de politiek en dat men de politiek is gaan interesseren in een andere visie van. van van prostitutie. En dat was vooral, je zou kunnen zeggen, een, vanuit een, het moralistisch perspectief, de benadering vanuit het moralistisch perspectief, naar een perspectief wat vooral gericht is op bescherming van mensenrechten, betere veiligheid, euh, betere gezondheid. Ja, dus een euh, mentaliteitsomslag in denken ja, daarover. Precies. Dus uh, de ouderwetse vakbond moet terug, maar dan voor de prostituïs. Jupp hartelijk dank voor uw bijdrage vanavond. Graag gedaan, dankjewel. This is amazing. Is Mad World van Jodie Keen. Ik was op de verkeerde plaats, op de verkeerde tijd. Het lijkt een goedkope smoes, Maar volgens emeritus hoogleraar Ton Derksen overkomt het veel onschuldige mensen... en worden ze ook nog vaak onterecht veroordeeld. Morgen komt zijn boek uit met de titel Verkeerde plaats, verkeerde tijd. En daar gaan we het over hebben. Goedenavond, welkom in de studio. Bestaat er zoiets als verkeerde plaats, verkeerde tijd? Kan het echt waar zijn? Uh, ja, je kunt het ook gewoon beredeneren. Uh, ik heb pas geleden gehoord dat... In, in Brabant en uh, Limburg van 10 liquidaties, in negen gevallen de dader niet gezien wordt. Dus als je toevallig daar wel bij de plaats bent als omstander, dan hang je dus. Dan ben jij degene die alleen gezien wordt op die plaats van liquidatie. Dat blijkt en dat er. gebeurt dus vaak. En dan hang je? Dat betekent dus dat uh, jij bent erbij, je was er fysiek bij... je ja, ja. bent de hoofdverdachte en dan eindig je in de cel? Uh, dat gaat nagenoeg zo, want uh, de politie vindt het een ongelooflijke rotsmoes... zoals je zelf eigenlijk ook al suggereerde. Het Openbaar Ministerie weet ook meteen dat je de dader bent. En op dat moment beginnen er eigenlijk twee hele simpele mechanismes te werken. Uh, Eén is wat ik de omkering noem. Dus alles wat je zegt, wat voor je pleit... wordt ogenblikkelijk omgedraaid vanuit het perspectief van schuld. Dus als je zegt van... ja, ik kon niet schieten, dan zeg je, ja, dan heb je geluk gehad. Of je zegt, ja, ik ben een heel vreedzaam type. Dan zeggen ze, ja, het is wel zo, maar je was wanhopig op dat moment. He, dus je zegt, moord is heel stom. Nee, je was in paniek. Dus alles wat je zegt, wordt tegen je gebruikt... Is dat dat beruchte tunnelvisie redeneer een bepaalde kant op? Uh, ja, maar tunnelvisie is zo algemeen, dat help je niet. Dus dit is een heel concreet voorbeeld van hoe het, hoe het in dit geval gaat. En het tweede mechanisme waar het werkt is uh, het idee dat alles past. Dat is dus waar een uh, officier van justitie vaak mee komt na afloop... en die zegt van meneer de rechter, alles past, alle gegevens passen. Nee, dat is geen wonder, want alle gegevens zijn eerst door de molen gegaan... van die omkering... Dus wat eruit is gekomen, dat is dus volstrekt gekleurd... door het idee dat de man het gedaan moet hebben. Mm. En die gegevens, die passen. Als ik in de inleiding zei dat het gebeurt vaak... zegt u, hoe vaak? Waar praten we over? Wat zijn de cijfers? Nou, ja, ik, ik heb geen uitgebreid onderzoek gedaan... maar ik weet in elk geval van de laatste jaren... dat er een twaalftal zaken zijn. En dan heb ik niet heel goed onderzoek gedaan. Maar een twaalftal zaken waar mensen zeggen... van ja, ik was er inderdaad, maar iemand anders heeft geschoten. Uh, het is ook en tegelijkertijd een smoes die heel veel gebruikt wordt. Dus een van de wanhopige punten voor de politie is... en zeker in Limburg hoor ik van de politie uit Limburg... dat dan hebben ze iemand en dan zegt hij van... ja, ik was er, maar er was iemand met anders heeft geschoten. En, is dat een typisch trekje Nou, en het, ik weet niet of het in Limburg... Het, dit is toevallig ook in Limburg, maar ik, ik weet het toevallig... omdat de teamleiders uit Limburg daarover klagen op mijn colleges. En die zeggen van, ja, wat moeten we er tegen doen? En voor hun is het dus heel vervelend, want ze denken dat ze iemand hebben voor de rechter eh, moeten ze dan bewijzen toch, dat de man het gedaan heeft... omdat hij met zo'n smoes aan komt zetten. Mm -hmm. Dus die rechter, de politie is ongelooflijk zagrijnig. En geloof dus niemand meer. Terwijl je kunt weten dat er regelmatig mensen moeten zijn die helaas als onderstander op de verkeerde plaats op de verkeerde oh. tijd zijn. En dan praten we dus voornamelijk uh, in dit geval over uh, liquidatiezaken... waarbij dus, uh, neem ik aan, dan weinig sporen van de echte dader zijn. Er want anders een... zou je zeggen, die vinden ze toch ook? Nou, precies dat is het punt. Dus bij liquidaties is het zo dat in negen van de tien gevallen... worden alleen de kogels en de hulzen gevonden. En verder dus niks. Dus daar de sporen zijn er niet. Dus als je daar bent, ben je gewoon de enige die gezien is. Ja, en dan ben je dus uh, in, in uw verhaal de sigaar, ja. Um, is dit een soort fundamentele, hoe zal ik het zeggen... weefout bij het Openbaar Ministerie of bij de politie? Nou, in, in feite bij iedereen. Eigenlijk met heel veel mensen waar ik over deze zaak spreek... is eigenlijk de eerste reactie... ja, maar hij was wel de enige die gezien is. En wat een rotsmoes is dat. Wat ik ook wel een beetje kan ja, volgen. Nee, natuurlijk. Nee, het, het kan ook een rotsmoes zijn. Maar tegelijkertijd... Dus de vraag van de politie is, van, wat moeten we er tegen doen? Mijn vraag is precies omgekeerde. Het is een, kan een rotsmoes zijn, maar het kan, je kunt ook onschuldig zijn. En de vraag is van, hoe kun je argumenteren dat je onschuldig bent... als je onschuldig bent? Want het lijkt dus dat eigenlijk het idee van die rotsmoes zo sterk is... dat wat je ook zegt, het wordt gewoon omgebogen mm -hmm. en omgekeerd. Dus... Ja, de smoes is heel begrijpelijk. Er is een rot smoes, maar voor de mensen die onschuldig zijn, is het natuurlijk dat onverteerbaar. Probleem, ja. ja, is onverteerbaar. Maar wat zouden ze bijvoorbeeld bij de politie kunnen doen om uh, hier een doorbraak in te forceren, dat dit niet meer voorkomt? Want ik neem aan, één onschuldig burger in de gevangenis voor moord is. Nou, dat moet je als samenleving niet willen natuurlijk. Nee, dat, dat is in geval een eigenlijk wel heel goed uitgangspunt. Um, dus nou, de politie, die, voor de politie is het heel moeilijk. In dit soort situaties is de eerste reactie gewoon. 200% zeker dat, het, uh, dat hij het gedaan heeft. Want zij moeten leveren ook, natuurlijk. Uh, zij moeten leveren, en dit lijkt een fantastisch iets... want hier heb je de persoon eens is gezien, hij is de enige persoon... de dader is er niet, je moet het dus, hij moet het dus wijzen. Dus voor de politie om anders te denken is heel lastig. En wat je ziet, wat de politie doet, is dus eindeloos op z'n iemand inpraten... in dit geval van Olaf Hamers, 33 keer... om hem tot een bekentenis te dwingen. Want ze zien zelf ook wel dat ze niet een echt bewijs hebben. Maar het voelt wel dat je een bewijs hebt... Het Openbaar Ministerie werkt op dezelfde manier. Dus waar we het van moeten hebben, is van de rechters... die zeggen van, ja, we willen nu een goed argument zien... Mm -hmm. en niet iets wat volstrekt gekleurd is. En de rechters ze... zijn van kwalitatief hoogstaand in Nederland... Uh, en de rechters is. in Nederland, die ik heb gesproken... dat zijn buitengewoon oprechte mensen, maar het zijn wel juristen. En met alle respect voor juristen. Die hebben niet geleerd om te kijken hoe waarheidsvinding werkt. Dus ze weten hoe juridische regels werken. Maar in dit geval gaat het erom heeft Hamers of Jan Klaassen de moord gepleegd of niet. Dat is geen juridische vraag, dat is gewoon een empirische vraag. En daar gelden dus empirisch methodologische regels... en die kennen ze dus niet. Die kennen dus, ze niet? Ik nee, vind nou, dat moeilijk te geloven... met nou, mensen nou, nou, met zoveel ervaring. Nou, nou het, komt om, het gaat niet om de ervaring, het gaat om ons algemene menselijk instinct. Dus wij uh, kunnen niet echt rationeel denken, daar hebben we ook niet de tijd voor. We hebben dus cognitieve instincten die ons snel tot een conclusie leiden. Dus bijvoorbeeld de opmerking, alles past... He, dat zegt iedereen, oh, alles past, dan moet het wel zo zijn. Maar dat is helemaal niet zo, want alles past betekent... het past bij dat scenario, maar de vraag is... past het ook bij een ander scenario? Dus alles past vanuit het perspectief van schuld. Ja, dat klopt, als je het allemaal hebt omgebouwd, past het. Maar tegelijkertijd, als je kijkt vanuit het perspectief van onschuld... past het ook en sterker past het beter. Maar omdat het argument alles past... Een enorme kracht heeft in het alledaagse leven. Die zelfs ook Word rechters overgenomen kan verleiden. Door de rechters. Ja. rechters ervaren dat dus als een sterk argument. En ze, omdat ze dat niet weten, maken ze in alle oprechtheid een, een fout. Moeten dus ze op een waarheidsvindingcursus. moeten alle rechters in Nederland weer ja. empirisch leren denken? Is ja. dat uw voorstel? Ja, ja nou ja, daar ben ik al een beetje mee bezig met cursussen geven. Dat is inderdaad het punt. Wat ze heel veel van al weten is van recht. Waar ze handig in zijn geworden is recht spreken. Maar er zijn gewoon fundamentele mythologische fouten die voortdurend gemaakt worden. En ik kan me voorstellen dat ze niet uh, met open armen u ontvangen als u met uh, dit uh, advies gek komt. Gek genoeg de rechters wel, en ook de politie wel. Het openbaar ministerie haat mij uh, heel erg, ja. <lacht> Bent u een beetje bang voor ze inmiddels, of niet? Ik, ik, ben, bang niet, ik ben niet bang voor hen. Ze Zij zijn bang voor mij, ja, denk ik. ja. Denkt um, u dat het, uh, dat het gaat lukken om dit te veranderen? Ja, en ik, dat ik, we de gerechtelijke twaring ja, op kunnen ja, lossen? Kijk, niet met het openbaar ministerie, dat zal nooit veranderen. Mm -hmm. Die zijn namelijk gekozen op basis van een bepaalde karaktereigenschap. Een soort teven-eigenschap, zal ik maar zeggen. Vastberaden, zeker weten dat je gelijk hebt. En daar kun je dus niet meer argumenteren over waarheid. De politie staat heel open voor veranderingen. Mm -hmm. De rechten ook. dus, ik denk dat het goed gaat komen. Maar het Openbaar Ministerie heeft nog veel te leren. Oké, okay, nou. We gaan zien uh, of dat lukken. Ton Derksen, hartelijk dank. Ja, goed. En ik uh, hoor tegelijkertijd in mijn oor dat er een doorbraak is in Brussel. Dus dat betekent dat we naar Tijn Sadé gaan. Ik weet niet of hij al aan de lijn hangt. Ik kijk even. Nog niet. Nou, dan uh, gaan we nu geval naar de vijf voor twaalf... en proberen we Tijn nog even te spreken voor het einde van deze uitzending. Ton Derksen, dank u wel. Het is vijf voor twaalf. Een wetenschappelijk onderzoek uitleggen in 24 seconden... en daarna samenvatten in slechts zeven woorden. Of dat kan, is de vraag. Maar zes professoren gaan het morgen in ieder geval proberen... Zo in de zogeheten Ichnobel 24-7-battle in Leiden. Aan de telefoon Maarten Keulemans, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Goedenavond, Maarten. Goedenavond. Een battle tussen professoren, ofwel wetenschap... in 24 seconden en zeven woorden. Waarom moet dat in godsnaam? Ja... Het maakt deel uit van de, de Ig Nobel Night. Uh, dat is iets wat, wat in Amerika wordt gedaan uh, eens in het jaar. En, en dat is een prijsuitreiking voor heel gek onderzoek. Het is wel serieus onderzoek, maar het is ook onderzoek waar je eigenlijk om moet, uh, moet lachen. En uh, nou ja, op die prijsuitreiking gebeuren allemaal hele gekke dingen. Uh, wetenschapsopera, experimenten. En een van de onderdelen is uh, die 24-7 lezingen. Dus in 24 seconden je onderzoek in serieuze woorden uitleggen en dan nog samenvatten in zeven woorden op een manier dat iedereen het kan begrijpen. En dat kan dus ook. Ze zijn ertoe in staat, die Ze wetenschappers. Zijn er in staat, ja. Uh, in Amerika, nou ja, Paul Krugman, een econoom, die heeft het als volgt gedaan. Greedy people make the world go round. Dus de wereld draait om gierige mensen. Mm. Nou ja, keurig in zeven woorden zijn hele vak samengevat. Dat hadden mijn professoren aan de universiteit vaker moeten doen. Hé, hey, jij bent de scheidsrechter. Wat moet, je, wat moet je daarvoor doen? Heel hard op fluitje blazen. Het is, uh, het is uh, bij de echte event in Amerika hebben ze daar een, een, een professionele scheidsrechter voor, meneer John Barrett, en die staat dus ook echt in zijn korte broekje met een fluitje uh, de tijd uh, te bewaken, want ze mogen echt niet langer dan 24 seconden. En uh, nou ja, bij gebrek aan scheidsrechten, ja, ik ben, ik ben er een beetje getuind eigenlijk. Morgen sta ik in mijn korte broekje en in mijn scheidsrechter op een fluitje te blazen <lacht> in, in Leiden. Dat klinkt heel erg leuk. Ik had langer met je willen praten, Maarten, maar ik moet nog heel even naar Brussel, Brussel, want hè? er komt nieuws vandaan. Dankjewel Maarten Keulemans en veel plezier morgen. Dankjewel. En nog even snel voor het einde van deze uitzending naar Tijn in Brussel. Tijn, wat heb je voor ons? Ja, er is op het laatste moment toch een compromis bereikt. Uh, veel van de economische sancties uh, tegen het Assad-regime in Syrië blijven overeind. Maar het wapenembargo, daar ging het natuurlijk allemaal om. Dat uh, laat men nu gewoon aan de lidstaten zelf over om uh, daarover een beslissing te nemen. Dus uh, ja, eigenlijk kun je wel zeggen dat het wapenembargo niet alleen versoepeld wordt... maar eigenlijk opgeheven wordt. Uh, wel hebben ze afgesproken omdat ze de eerste twee maanden nog niet... Te doen. En als uh, een land, een EU-lidstaat, besluit om wapens te gaan leveren aan Syrië... dan moet hij uh, wel de andere lidstaten aangeven dat hij echt goede garanties heeft waar die wapens terechtkomen. En dat is ongeveer het compromis. Mm, klinkt een beetje als een brussels compromis, niet echt snoeihard. Nee, nou ja, uh, men moet toch uh, overeenstemming uh, bereiken. Uh, wel gaf uh, Frans Timmermans, de Nederlandse minister, net aan... dat uh, ja, dit uh, niet zonder risico's is. Hij ja. zei ook dat bijvoorbeeld de Russen, die uh, Syrië steunen... eventueel uh, hun wapenleveranties kunnen gaan opvoeren. Ja. Tijn Sade, dank je voor dit laatste nieuws uit Brussel. Dames en heren, dank voor het luisteren. Morgen zit hier Mieke van der Wij, en uh, zometeen Casa Luna. Graag tot de volgende keer. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette en een letztes glas im Steen. Ik kan me de tijd niet heugen dat ik in de dieren daar was.